7 uur en daarna wel met het NOS journaal. In Beeldhoven is vanavond een bijeenkomst voor buurtgenoten... van oud-minister Els Borst. De bijeenkomst is in een verzorgingshuis in de buurt. Mensen zijn per brief uitgenodigd. De politie liet vandaag weten dat Borst door een misdrijf... om het leven is gekomen. De bijeenkomst van vanavond is niet bedoeld... om de buurt bij te praten over het onderzoek. De politie zegt in het belang van het onderzoek... niet meer te kunnen zeggen dan al naar buiten is gekomen. De bijeenkomst is georganiseerd om buurtbewoners de kans te geven... hun gevoelens rond de dood van Els Borst met elkaar te delen. De vrouw die gisteren in een bus op het stationsplein van Almere werd neergeschoten, werd per ongeluk geraakt, zegt de politie. De kogel kwam van een 39-jarige verdachte die in de bus ruzie had met een andere man. De verdachte vuurde en raakte de nietsvermoedende vrouw in de rug. Die raakte zwaar gewond. De verdachte zit vast. De Italiaanse premier Letta treedt af. Morgen dient hij zijn ontslag in bij president Napolitano, zo heeft hij bekendgemaakt. Lettas vertrek komt niet onverwacht. Hij stond onder grote druk binnen zijn eigen partij, de centrumlinkse PD. Vanmiddag riep voorzitter Renzi op een partijbijeenkomst Letta op om het veld te ruimen. De verwachting is dat PD-voorzitter Renzi zelf de opvolger wordt van Letta als premier. Renzi wil hervormingen. De Spaanse grenspolitie heeft met rubberkogels geschoten op een groep immigranten. die probeerden vanuit Marokko naar Spaans grondgebied te komen. Voor zover bekend vielen er geen slachtoffers. De groep van vermoedelijk 400 immigranten. probeerde de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika te bereiken. Een deel van hen probeerde Ceuta via zee zwemmend te bereiken. Iedere maand proberen honderden migranten uit heel Afrika. om via Ceuta Europa binnen te komen. Het weer, het regengebied trekt vanavond weg. Morgen eerst geregeld zon en zo'n 7 graden. Tegen de avond weer regen, vooral in het westen. Zaterdag aan zee kans op Zuidwesterstorm. Verder buien en het kan 13 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Nou, ANB, verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er zijn nog wel een paar ongelukken gebeurd. Bij Amsterdam is dat het geval op de A10. De A10 zuid richting Den Haag, daar staat voorknopend de nieuwe meer 3 kilometer. De rechterrijstrook Rijstrook is dicht. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd. Op de A10 oost bij Knopend Watergraafsmeer. Daar staat 3 kilometer verder en daar zijn zelfs 3 Rijstroken dicht richting Amersfoort. En de A27 naar Almere, bij Utrecht Veemarkt 2 kilometer. En daar zijn alle Rijstroken weer vrij. Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? Sharp. Hello, Mrs. Natasha. This case, I resort you? Yes, I Yes? Huh? I promise, next time, Mrs. Natasha, I will FedEx this case. Jongens, vanaf nu moeten echt alle pakketten met FedEx. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx.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 Russisch rumoer. Nu in de Nederlandse theaters. Mis het niet. Kijk op introdans.nl Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja, je koopt en registreert een Tegra of Portagee laptop... en mocht deze onverhoopt tijdens het eerste jaar stuk gaan... repareert Toshiba hem voor je en storten ze je geld weer terug. Hè? Dus dan heb ik én mijn laptop weer terug en het hele aankoopbedrag.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 is niet zo vaak dat de fans in Nederland hem live kunnen zien... want als hij niet in Japan toert, toert hij wel in Korea... en als je niet in Korea toert, toert hij wel in Duitsland. Maar nu komt hij met zijn superstrakke band... langs in een theater bij u in de buurt. En over een maand of wat is er een nieuwe cd. Pompadour. Hier is Wouter Hamel... U presentator is Petra Possel. Ja, jongens en meisjes, en ik kan hem gewoon aanraken, ook nog, deze held. Leuk dat je er bent, Wouter. Goedenavond. Nu gaan we gewoon heel volwassen doen tegen elkaar, vind je niet? Ja, ja. vanaf nu wel. Vanaf nu wel. Goedenavond, welkom bij Kunststof. Donderdag 13 februari is het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er van maandag tot en met vrijdag op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending. Doe dat dan ofwel via Twitter, hashtag Radio Kunststof... met uw commentaar, uw vragen, uw opmerkingen... of gewoon via het gastenboek van onze website radiokunstof.nl. En dan kunt u alles vragen wat u aan Wouter Hamel wil vragen... voordat hij weer in het vliegtuig zit... Naar Azië, want ik begrijp dat hij daar meer is dan hier. Is dat echt zo? Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, nee Je nee. bent gewoon het meeste hier. Ja, maar als je bijvoorbeeld ons volgt, uh, of ons zeg ik altijd de band, hè? Ja. Uh, volgt op Facebook of zo, dan lijkt het wel eens of we altijd daar zijn. Want als we daar zijn, dan zetten we alles wat we meemaken op de foto en op filmpjes. Ja, het is natuurlijk, je maakt een heleboel mee als je daar bent. Ja. Dus dan lijkt het voor mensen die ons dan op Facebook wel eens voorbij zien komen. Oh, ze zijn weer daar, ze zijn weer daar. Ja. En, maar uh, je wordt ja. ook echt wel opgegeten daar. Want ik, ik, ik heb mm -hmm. wel zo'n een schema gezien, een interviewschema... dat gaat van s ochtends vroeg tot s avonds laat door, hè? Ja, ja dat was uh, vooral in Japan in het begin. Kijk, Je moet natuurlijk sowieso een naam maken. Niemand kent je, dus het moet gebeuren. <laughs> en dan... Uh... Doe je dat via schriftelijke media. Je doet het via radiostations. En dat wisselt elkaar zo af. Dus dan begin je dat om tien uur ochtends met eerst vijf geschreven interviews. En dan ga je daarna een middagje radio. En dan s'avonds hebben ze nog verrassing nog drie video interviews. Ja, zo gaat het maar door. Ja, en moet je dan steeds hetzelfde verhaal vertellen? Of, of zit er nog wel enige variatie in? Nou, ja, dat, soms verbazen ze me, want. Tuurlijk krijg je heel vaak dezelfde vragen. Dat gaat heel vaak over, is het jazz, is het pop? Het is een soort van, hoe? wat is het? Dat ze zich bijna zorgen maken. Yeah. En, uh, of het wel in een rubriek past. Ja, en er zit altijd een vertaler bij. Die ook steeds mijnzelfde saaie, zelfde antwoorden weer moet vertalen. Dus dan zeg ik ook vaak, vaak verstaat de interviewer geen Japans. Dan zeg ik van, yeah, you know the answer to this one. But, uh, yeah. uh, dan herhaal ik het. En dan soms zit er ineens iemand tussen. Die ineens heel goed naar de plaat heeft geluisterd. So, the harmonium on the second track and the third chorus. Where did you record it? En dan dacht ik echt zo, wow, die heeft echt goed geluisterd. Ja, en dat is leuk. <laughs> dat is heel leuk. Ja. Ik vind het echt heel fijn als je als, uh, ja, als interviewers... En vooral, het zijn er ook van die hi-fi magazines. Dan gaat het er heel precies over allemaal technische dingen. Ja. Maar ik dat vond dat het harmonium op de derde track... Ja had ik toch het ik Ja, het. die baslijn gewoon. <laughs> ja, daar, daar die dalende. Niet. Ja, <laughs> ja. Nee. Goed. Zo ga ik niet met je praten, want nee, ik val hoor. meteen door de mans. Doe je maar din. ik heb wel geluisterd naar je plaat. Ja, dat begreep ik. Wil ja, leuk. en ik heb een beetje gedanst in de kamer. Ja, nou, goed. ik ben blij dat daar geen beelden van zijn. <laughs> en ik heb een paar keer meegezongen, mee de koordjes meegezongen mm. ook. Ik ben, ben blij dat daar geen opnames van zijn. <laughs> maar ik heb me zeer goed geamuseerd met ja. je nieuwe plaat die Gelukkig. 11 april verschijnt. Ja, klopt. Maar wij hebben, wij hebben bij wijze van uh, Surprise hebben wij al, uh, hebben wij al de single. Ja. En die mogen wij uh, in, prime, uh, in première laten gaan. Dat is de primeur vandaag. Zeker, ja. Ik ben heel benieuwd hoe ja. dat hoe En dat het gaat is een beetje zijn. een danceable nummer, hè? Ja, uh, ik ben met uh, Benny Sings de studio ingedoken. En, dat is uh, uh, hij is zelf zanger en, ja. uh, en gitarist. Ja, en uh, singer-songwriter ja. en producer en alles. Ik heb al twee platen eerder met hem gemaakt. Toen ja. hadden we elkaar even gedag gezegd. En we zijn weer reunited... En um, ik kwam met hem met uh, het stukje aan... When the lights start flashing, wat je straks hoort. En daar liep ik al heel lang mee rond. Maar heel veel co-writers en mensen met wie ik liedjes schrijf of, of produceer... die zeiden, nee, ik, zie daar ik hoor er niks in. En gelukkig ben hij zijn meteen, ja, dat is hem. Daar gaan we iets van maken. En er zat al een beetje een beat in mijn, mijn demootje. Maar het is nu een echte uh, disco... Uh, Achtige track gewoon, Hoe ja. ben je eigenlijk weer bij hem komen? Want, want, want ik heb een uh, dvd gezien met een, een, een film, een, een documentaire die er is ja. gemaakt rond jou. Mm -hmm. En daarin neem je afscheid van hem, van Benny Sings, van Klopt. je producer, met wie je toen inderdaad ook al heel erg lang werkte, ja. omdat het beter zou zijn. Ja, het was eigenlijk uh, een heel erg mutual, gezamenlijke beslissing. Maar het kwam wel van, van hem uit. Want hij vond dat ik het nu na twee keer met hem, die plaat hebben gemaakt... dat ik het nu maar eens zelf moest kunnen. En Dat vond ik natuurlijk heel spannend en heel eng. Maar ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Alleen was het niet zo fulfilling. Sorry voor de Engelse woorden. Zo, uh, het gaf niet zoveel voldoening als ik dacht... Natuurlijk kon ik achteraf heel stoer tegen en zeggen... ja, ik heb mijn eigen plaat geproduceerd, maar het was eigenlijk een heel eenzaam proces. Ik vind het veel fijner om met iemand samen te werken... met wie je iedere minuut weet je wat, doorbrengt, in een maand in een studio bivarkeert. Het is eigenlijk iemand aan wie ik al mijn beslissingen, die ik wil nemen, kan toetsen. En dat heeft hij hetzelfde bij mij. Ja. En dat was veel fijner werken en veel gezelliger natuurlijk. En, en het levert ook andere muziek op dus. Zeker, want de vorige plaat, Lohengrin, was best... Triest of donker of een in introvert. In geval. Zeer persoonlijk. Heel persoonlijk. En deze ja. plaat is natuurlijk ook wel persoonlijk, maar op een veel meer levenslustige manier. Ja, dat, dit gaat lichter door het leven. Maar ik heb het idee dat jouw leven misschien ook iets lichter is geworden. Ja, dan toen je die, die plaat maakte. Ja. Maar laten we eerst eens even luisteren. The Lights. <laughs> The Lights, de nieuwe single van Wouter Hamel. W Wouter Hamel is de gast hier in Kunststof. Je kunt reageren op deze uitzending via ons uh, onze gastenboek radiokunststof.nl. Of twitteren, hashtag radiokunststof. Wouter, volgens mij zou jij in Rusland zitten nu. Um, is dat deze periode? Ik weet het niet meer. Maar, maar je alweer... zou naar Rusland gaan, Ja, toch? het was niet rond te Spelen. Dus ik geloof dat het vorig jaar ergens in november oh, was. Oh, ik dacht dat, dat je echt met te Spelen hier... Ja. Nee, nee. we zijn wel uh, geboekt inderdaad in twee clubs. Eentje Moskou en Eentje in Sint-Petersburg. Sint en toen heb ik uh, op een dag besloten om niet te gaan... aangezien ik uh, homoseksueel ben en ik vind dat daar helemaal niks mis mee is. En als je naar zo'n land gaat, ja, je kan het proberen te voorkomen... maar je krijgt toch het gevoel, bekrijpt je, dat er iets mis met je is als je daar bent. Of dat je geprovoceerd kan worden door mensen daar... en dan een standpunt wil maken, namelijk dat er niks mis is met homoseksualiteit en daarvoor de gevangenis in kan draaien. Dus ik had het gevoel, als ik daar naartoe ga, sta ik met mijn rug tegen de muur... en uh, help ik eigenlijk niemand ermee. Want ik kan geen statement maken, ik moet mijn mond erover houden. Ik ga er waarschijnlijk onzeker en een beetje zo ja, schichtig. schichtig over straat ja. inderdaad. Van, straks ziet iemand het aan me. En dat is natuurlijk het ergste gevoel wat wij homo's kunnen hebben. Namelijk dat je bang bent dat mensen het aan je kunnen zien. Dat is toch eigenlijk... Zelf... Is, dat, is dat de grootste angst van, ja. van de homoseksuele? Mens? Nou, en mijn angst is dat je daarna gaat leven. Dus dat, dat je dat normaal gaat vinden. Ik heb gisteren een toespraak gekeken van een uh, Irish, een Ierse drag queen. Die een geweldige toespraak heeft gehouden. En het gaat nu uh, viraal zeg maar, over het internet. Dat ze vertelt bijvoorbeeld, of hij vertelt. Dat hij als hij in de trein zit met een homo-vriend van hem. die dan heel homo gaat doen. Dat hij zich eigenlijk schaamt dan voor zijn vriend. En dat hij denkt dat is toch eigenlijk raar. Ik vind daar niks mis mee. Uh -huh. Over bepaalde onderwerpen praten of je heel vrouwelijk gedragen. Daar is niks mis mee. Maar als ik in die omgeving zit, van een trein met al die tegenstanders om me heen. Dan ja, krijg je een soort zelfhaat. Dus dan dat je eigenlijk je schaamt voor je eigen soort of je eigen identiteit. Maar nou. als je daarover doordenkt dan zou je, want ik begrijp dat. Ja. Maar uh, dan zou je denken dat, je, dat er ergens in jezelf ook nog een, een rest restweerstand is. Absoluut. En dat is het, het enge. En dat wil ik niet, niet aanwakkeren. Ik wil in een, in een stad als Amsterdam leven... waar, uh, waar je helemaal jezelf kan zijn. En, en natuurlijk die rest... Kun je, reserve... kun je ook jezelf zijn? Ik bedoel, ja, Vind ja. jij zelf dat je jezelf kunt zijn? Eigenlijk? Ja, absoluut. Maar natuurlijk ben ik wel opgegroeid... met het idee dat het niet normaal is. En ik denk dat die rest... Hoe noem je het net? Restangst of rechts, resthaat. Weerstand noemde ik, ja. Ja, weerstand. Die komt natuurlijk uit <coughs> bij, bij ons. En ik wil ook niet voor alle homo's spreken. Maar uit de tijd dat we opgroeiden dat de homo nog een scheldwoord was. En dan word je het. En dat leer je te omhelzen. En, en je leert, ja, leert te leven naar uh, dat, dat er niks mis mee is. En dat, dat je er best mag zijn. Maar dat die, ja, die reserve die blijft er altijd. En ik was bang als ik naar Rusland zou gaan. Dat ik me ziek zou voelen, alsof ja. ik aan een ziekte leid. Nou, ja. dacht ik, Daar ja, heb ik helemaal geen zin in. Nee. Ja, maar, maar dikke middelvinger, het was al geboekt. Ja, ja. Dus er is iets gebeurd, zeg maar, tussen het boeken en, en het afzeggen. Ja, we hebben hele moeilijke discussies gehad... met uh, promoters, heet dat dan, van de concerten. En die vrouw zelf bleek eigenlijk ook lesbisch te zijn. Die zei, ja, we hebben het ook helemaal niet makkelijk hier... En ik weet ook niet of je kan helpen. Door want, te want in de eerste instantie wilde je wel gaan. Ja, ja, dus er zeker. is iets gebeurd. Is, dat, dat is wel aangewakkerd uh, door, die, door die discussie rond de Olympische Spelen dan? Of? Ja, ja het gekke was, ik wilde steeds gaan... maar er waren bijvoorbeeld een paar bandleden van me die zeiden van... nee, Wouter, echt. Het is niet echt doen? gevaarlijk nu. En ik ben nog steeds meer mensen eigenlijk aan het twijfelen gebracht... En toen heb ik een nachtmerrie gehad... waarin ik dacht dat, ik, dat, het, dat het al zo ver was en dat ik mijn tas moest gaan pakken. Dus ik werd wakker met het idee... Oh, ik moet mijn tas pakken voor Rusland, want we vertrekken bijna. En dan flitsen door je hoofd, wat voor kleren neem ik mee? Want je moet toch op een podium staan. Dus je moet toch een beetje altijd nadenken wat voor je eruit ziet. Toen dacht ik, nee, dat kan ik eigenlijk niet meenemen. Dat is eigenlijk een beetje te gay. En toen was voor mij echt de streep... Toen was het tot hier. Je was jezelf volledig aan het censureren eigenlijk. Ja, en toen dacht ik, oh, wat verschrikkelijk. Ga ik straks op het podium staan en durf ik niet te dansen... omdat dat te homo is? nou goed Het was voor mij in ieder geval een betere uh, beslissing. En je hebt er gewoon helemaal geen spijt van zo te horen. Ik bedoel, nee. Je staat daar nog steeds achter. Maar ik weet ook dat er heel erg mensen zijn... die daar heel strijdbaar in zijn, die... die, die voor, voor, voor wie het wel beter was geweest om te gaan. Dus ik zeg niet, niemand moet naar Rusland. Nee, nee, nee. En je vindt, en niet, niet. Je vindt het ook niet erg dat wij als Nederland... sterk vertegenwoordigd zijn in, uh, op de Olympische Spelen? Of vind je eigenlijk ook dat we thuis hadden moeten blijven? Nou, nee. ik ben in van niet zo verontwaardigd. Laat ik het zo zeggen. Er yeah. is een hoop verontwaardiging uh, yeah. geweest in ons, onze gemeenschap, voor mij nou. Nou ja, Rutse heeft met Gordon gebeld. Dus dat heeft mij wel gerustgesteld. Oh, dat gesteld. wist ik niet. Ja? <laughs> ja. <laughs> nee, dat is dat, niet waar. Jawel, dat is wel waar. Dat stond op een gegeven moment in de krant. <laughs> Rutte heeft met Gordon gebeld. Ik dacht, nou ja, dan is dat in ieder geval weer gered. Ach, dan zijn we rond. Ja, nee, nee, ik dus had je het... heeft ook namens jou het woord gedaan. Ik ja, weet niet precies. of je dat door had. Nee, gewoon lekker gaan, joh. Gewoon lekker gaan. Oh, wat erg. Nee. Oh, wat erg. Maar um, nee, dat is nee, ik had het helemaal niet verwacht... dat er enige solidariteit vanuit de regering of het koningshuis... zou zijn naar, naar homo's. Dus... Waarom je, had je dat niet verwacht? In zo'n tijd leven we toch niet? Het is toch wat dat betreft een dikke fuck you-regering. We gaan geen rekening houden met andere mensen. Maar dat is eigenlijk best heftig, toch? Want ik bedoel, ja. er is ook wel eens een andere tijd geweest. Precies, en daarin ben ik opgegroeid. Tijdens uh, de schreeuw van de leeuw en dat soort dingen. Dat alles maar kon op tv. En dat er heel veel voorlichting was. En heel veel uh, ja, mildheid, denk ik eigenlijk. Ben je dus... geschrokken eigenlijk over... Van die, van die weerstand die er is ontstaan tegen... Eigenlijk hernieuwde weerstand hmm. tegen homoseksuelen? Um, ja. Vooral in Nederland eigenlijk. Want kijk, ik doe natuurlijk veel in die landen... waar het ook allemaal niet normaal is. Azië bedoel je dan? Ja. En dan in Korea zal het ook wel niet iets zijn... wat nee, je op de nee, openbare weg je doet, niet he? vooruit. Nee, nee, nee. precies. Nee, nee, nee. In Japan ook niet... Uh, in Indonesië is het natuurlijk een nog groter probleem uh, met de godsdienst. Ja. Dus nee, ik, ik loop hier natuurlijk al langer mee. En ik, ik verwacht ook helemaal niks, geen solidariteit van niemand. Ik bedoel, ik denk echt dat, dat wat dat betreft voor onze gemeenschap... wel goed is dat we wat meer op elkaar aangewezen gaan worden. Um, want het was ook niet meer echt een groep. We waren zo aan het assimileren dat het eigenlijk niet meer uitmaakte. Maar in... dat, is toch, dat, dat, dat zou je toch als een sterk punt kunnen zien? Ik bedoel, waarom zouden mm. we elkaar op seksuele voorkeur uh, moeten omarmen of, of, of moeten, uh, moeten een groep uh -huh. moeten vormen. Is dat niet juist heel vervelend? Dat je eigenlijk een gay parade nodig hebt om, uh, om gay te zijn? Ja, tuurlijk. En ik ben opgegroeid in de tijd dat het steeds normaler werd. En nu ja. moet je denk ik wat, weer wat duidelijker zijn... en uh, een duidelijker standpunt nou trouwens Het interessante waar ik het nog niet over heb gehad, is dit. Mensen die mij een compliment geven, zelfs na een show bijvoorbeeld... Dat, dat je van, helemaal ja, niet homo overkomt. Precies, jij bent homo, maar je ziet het aan jou niet in eerste instantie. En dat, dan denken ze dat ik dan zeg, dank je wel. Nou, daar kan ik echt om ontploffen. Dat vind ik echt het ergste wat er is. Ja. Hoe, in, in hoeverre beschouw jij jezelf eigenlijk als iemand... die het 100% geaccepteerd heeft voor zichzelf? Want je moet altijd hmm. iets overwinnen, toch? Ja, nee, voor mij, ik ben echt uh, in de meest geweldige tijd opgegroeid. In een geweldige omgeving, een hele liberale school. En uh, ook eens een keer lieve en... ouders. Uh, liberale ja, ouders, dus ik Ja, dus heb, ik heb echt heel weinig zelfhaat. Alleen is dat gegroeid. Ik kwam ook in Amsterdam in een tijd dat ik eigenlijk bijna alleen maar... drag queens als vriendinnen had. en Vrienden, vriendinnen. Mm -hmm. Hele overdreven types. Dus ja, mensen, de mensen aan wie je het wel meteen ziet. <lacht> en die zijn evenveel waard als ik. En of je nou zo praat, meid, of gewoon als een man praat... Ja. betekent niet dat het meteen voor een antipathie moet zorgen bij de luisteraar. En dat doet mij heel veel pijn. Dat als iemand dus te vrouwelijk is, is hij minder waard. En een compliment voor mij is dat je het niet meteen ziet. Ai, dat, dat, dat, dat gebeurde tien jaar geleden niet. Nee, nee. Laten ja. we het over je plaat hebben. Precies, muziek. Je, je je, ja, je, nou ja, ja, het is misschien onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar daar komen mm. we vast nog over te spreken. We hebben net je nieuwe single gehoord. Yes. Die heeft een, een opvallend poppy sound. Uh, dat staat eigenlijk wel voor de, hele, uh, voor de hele cd die uit gaat komen. En de tournee die jullie gaan maken met die muziek, met je band. Ja. Uh, Licht. Uh, je denkt niet meteen aan jazz. Ik ga nu niet die Japanse interviews <laughs> over doen. Maar is het jazz het... is het pop. Nee, ja. het <laughs> nee. kan me allemaal geen bal schelen. Maar het is, het is heel licht op de voeten in ieder geval. Het mm -hmm. is heel poppy. Het is heel een beetje dartelen muziek. Was dat de sound die je voor ogen had toen je hier aan begon? Ah. Mm. Waar, waarmee ging je, ging je dit avontuur aan? Ja, er zijn een paar uh, trajecten geweest. <kliek> Ik heb eerst met een paar bandleden liedjes geschreven. Dat was, werd leuk, maar het ging niet helemaal de goede kant op. Dus ben ik met andere mensen gaan samenwerken. Het liep allemaal een beetje zo door elkaar heen. En uiteindelijk kwam ik bij Benny Sings dus uit. En eigenlijk was mijn eerste opdracht toen ik met hem ging werken voor ons. Want verder denk ik nooit na van wat voor liedje moet dit worden. De tekst en de melodie die... Doen, die ja, die neem je vanzelf mee als het goed is. Maar als was wel dat ik eindelijk een keer liedjes wilde maken. Of minstens één of twee op deze plaat. Die je op zou willen zetten voordat je met je vrienden de stad ingaat naar een club. Ja, zoals wat we net horen. Ja, zoiets. Ja. Dus jullie hebben nog vijf minuten. Nou, nog één YouTube-linkje dan. Ja. Nog één filmpje ja. die we even ja. afspelen. En ik weet niet of dat dan helemaal gelukt is. Maar het is in ieder geval veel sprankelender. Je krijgt Catch zin je melodietjes, hè? Ja. En wat feestelijker. Dus je krijgt meer zin om een fles wijn open te maken. Ja. En dus het is iets meer een uh, evening spirit. Iets meer ja. dansen. En... en waarom wilde ja. je dat? Is dat iets wat dan heel erg bij je gevoelstemperatuur past van dat moment? Of hoe werkt dat? Um, nou, er is een liedje bijvoorbeeld op de plaat Double Dutch. Daar begon het eigenlijk een beetje mee. Daarmee kreeg ik dat heel erg dat gevoel van bouncen, van dansen. en. Ja, Ik denk dat de vorige plaat had niet heel veel levenslust had. Dat ik dat nu wel heel erg uh, naar op zoek was. Maar het is niet iets wat zo bovenaan op een soort moodboard staat. Van de plaat moet sprankelend zijn. Nee, he, maar hij is vind... vooral heel anders. Hij heeft een hele ja. andere sound. Vroeger konden we nog wel eens denken... crooner uh, Wouter Hamel. Of mm. uh, nou ja, gewoon echt your classical uh, jazz gevoel... Kreeg, ja. je, kreeg je echt als je naar jouw uh, songs luisterde. Niet dat heftige jazz, maar, maar gewoon dat... Fijne, fijne... Ja. ja, Julie London hadden we dat. Ja, ook hadden, ja, nou de, Waar ik een enorm fan altijd van ben geweest. En wat ik een heel prachtige zangeres vind. Peggy Lee vind ik trouwens ook ja. een fantastische zangeres. Amen. Al die oude, hè, jazz uit de oude doos. Misschien is het antwoord ook gewoon dat ik toen heel veel daarnaar luisterde. En dat ik in de jaren een beetje veranderd ben. En waar ben je naar geluisterd dan? Ja, het is ook niet zo dat ik naar bepaalde dingen luister en denk van... God, zoiets ga ik eens maken of zo. Dan zo werkt het nooit. Maar... Um... Ik weet niet precies wat dan de invloed is geweest. Nee, maar goed, maar, ja. sommige dingen raak je, of, of, raak je me eigenlijk zelf aan. Je zegt mm. net Loan Green was best een, dat, was die, dat was de plaat daarvoor. Voor was, mijn doen zwaar, ja. was voor goed. jou mm -hmm. doen zwaar. was een hele persoonlijke plaat. Ja. De titel heeft ook iets... Eh, gestemmigs. misschien, ja. ja. maar ook wel licht getraumatiseerd. Ja, <laughs> Ik bedoel, daar Zeker. zit ook wel een soort heftige liefdesgeschiedenis <laughs> in. ja. En het was ook in een tijd hè, dat de, de liefde uh, opbrak, uh, dat, het, dat het niet makkelijk was. Mm -hmm. Hoe bepalend is dat voor, voor de muziek die je maakt? Um, heel bepalend, want je moet weten, als ik de, bij deze laatste plaat, als ik bij, we hadden iedere vrijdag altijd afgesproken, ik en uh, Tim, Benny Sings moet ik zeggen, zijn ja, artiestennaam. Ja, ja. En dan kwam ik ook gewoon heel vrolijk binnen met een flesje wijn. En ik ja. zette een liedje op wat ik die dag had gehoord. En ik zei van, zoiets moeten we maken, dit is te gek. En dan was het veel meer happy, sfeer. En, en hoe zat je erbij nou, bij Long Green toen je dat maakte? Ja, in je met, eentje, Ja, he? precies met de handen in het haar. En soms helemaal stilstaand, helemaal gewoon niet meer weten welke kant. Het moet wel zeggen, daardoor zijn er wel mooie dingen aangeboord. Want als er veel stilte en rust om je heen is... komt het onbewuste soms ook wel mooi omhoog borrelen. Dus er waren veel liedjes die ik heb geschreven... Waar ik van was achteraf van besefte: van oh, dat gaat eigenlijk daarover. Dus er is wel iets aangeboord daar. Is dat eigenlijk prettig dat er iets aangeboord is? Vond je dat prettig? Ik vond het heel prettig om te maken. En ik was super trots op die plaat. Maar de, ik vond de interviews eromheen heel moeilijk. Omdat het eigenlijk alleen maar daarover ging. En dat over ik, je leed, je grote ja, leed. En ik ging mezelf ook analyseren. Want mensen vroegen dan: waar gaat dit liedje? En had ik had nooit over nagedacht. Ik voelde die, die pijn wel als ik het zong. Maar als je het dan probeert te omschrijven in interviews... word je eigenlijk helemaal niet vrolijk ja. van. Maar dus, dat is uh... een beetje het lot van Wouter Hamel. Is, iedereen probeert ja, natuurlijk... ik wou zeggen een oor aan te naaien... maar iedereen e probeert <laughs> natuurlijk een soort diepte uh, mm. met je te bespreken... en een analyse erop los te laten... Ja. waar jij eigenlijk gewoon tabak uh, van hebt. Ik bedoel, dat is helemaal niet iets wat jij... Nee, uh, nou, zo nou, sta ik, jij niet in het leven. Precies, toch? ik doe er wel soms aan mee, maar uh, nee, zo ga ik zeker eigenlijk niet. Luk. Eigenlijk bijna tegen je zin. Ja, een beetje. Kijk, we... We willen gewoon eigenlijk leuke muziek maken. Ja. Dat klinkt zo, zo nee. lomp, maar ja, popmuziek... Nee, je bent bang what... dat het oppervlakkig klinkt, hè? Ja, precies, maar dat vind ik deze plaat absoluut niet. Er zitten ook ja. hele donkere kantjes en hele... Ja, ik ben eigenlijk heel, heel trots op deze plaat. Want ja. we hebben er heel hard aan gewerkt. En het is echt een... Je krijgt er ook echt zin in van het, in het leven van. Ja. Dus, uh, ja. Begint het ook met een melodie? Begint zo'n verhaal van drie minuten of vier minuten... Mm. wat de duur is van een nummer met een melodie? Ik ga of... even naar de lights, ik denk bijvoorbeeld, die we net hoorden... Die wel, geloof ik hè? Ja, daar was dus uh, dat, dat vocale oh. dingetje, uh -huh. de lights, dat bestond al. En daar heeft Benny zijn typische 80 Toen, zijn baslijntje ondergezet. Dan moet iets. Da daardoor klinkt het iets smeriger. Ja, en niet een beetje 80 of zo. Ik weet niet, zoiets, beetje Miami Vice gitaartjes en dat soort dingen. En dan pas veel het is later. Is het een Miami Vice gitaartjes <laughs> zeg. Want ik dacht ook meteen oh. van, het heeft iets. Uh, uh, het, het heeft de echo van, van, uh, van de jaren tachtig ja, ja, deze zeker. muziek. En daar zijn we ook allebei heel erg fan van. Dus daar hebben we wel veel naar geluisterd. Hol en Oats. En wie we allemaal nou, nou, nog een hele leuke. Hol uh. en Oats en die dingen die je noemt, dat zijn allemaal fantastisch. Dat, zijn, dat is fantastisch. Mm -hmm. Maar het heeft altijd een beetje die echo of die. Wat de Beach Boys in, in, in ja. hun oppervlakkige jaren... Ook hadden namelijk van oppervlakkigheid. Ja, van zeker. Van niks aan de hand. En dat, dat doen we ook met een hele dikke knipoog. Dat vinden we eigenlijk ook, ook heerlijk. Dus we houden allebei, uh, Benny Singsus en ik... Uh, heel erg van dat soort muziek. Dus ik denk dat het... Oh, ik heb hem weer. Yui Lewis en de Nieuws. Nou, oh, ja, iedereen ja, vergeten ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, nee hoor, maar nou ja. Hebben we bij de hand? Kunnen we het nog opzoeken eigenlijk? Ja. Nee, dat is een beetje ingewikkeld misschien, maar uh, ja, ja, wij herkennen dat nog. Wij kennen dat nog, ja. ja wij zetten ja. dus dan soms echt zo'n filmpje op, alleen maar als inspiratie. Dus met die zonnebrillen en die hawaii shirts En dan zetten we het geluid uit. Je we hebt natuurlijk je kuif al mee. Dus ja. wat dat betreft. Ja. Ja. Ja. Nee, dus, dus ik denk echt dat het qua invloed is een heel ander soort plaat. En ik denk niet dat ik nog heel vaak over jazz in Japan hoef te hebben, want het is echt een Laten, het is eigenlijk. echt een popplaat, dat denk ik ook. Dat is ja. verkeersinformatie. Bij Amsterdam staat er nog file op de ringweg. De A10 in beide richtingen voor het knooppunt de Nieuwe Meer, 2 kilometer. En dat is vanwege een ongeluk op de A1 richting Amersfoort. Tussen het knooppunt Watergraasmeer en Diemen zijn daar drie rijstroken dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Wouter Hamel is mijn gast. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die komt in april uit. 11 april. Pompadour heet hij. Hij is op tournee met zijn band. Uh, ik noem nu even gewoon willekeurig een paar data. In Oldersaal staat hij morgen. Hij staat in de Meervaart in Amsterdam aanstaande zaterdag. In Waalwijk op 21 februari. En de rest kunt u vast op zijn Facebookpagina of, of op zijn pagina. Of ja, op zijn Hamel website. Of wouterhamel.com. of nou, duidelijk. Nou, dan kan <laughs> je gewoon gaan zoeken waar deze man staat. Yep. Je eindigt er net met eigenlijk. Ik denk dat ik het niet meer over Jess hoef te hebben. Of geen... Jazz of pop hoeft te hebben als ik in Japan ben, in die eindeloze ja. ja. Waar je eindeloos <laughs> vaak in, in belandt. Hmm. Hoe gaat Azië reageren op deze sound? Want het is een andere sound. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Um... Heb je daarover nagedacht? Want het is een waanzinnig afzetgebied van je. Hè? Ja, ja. Nou, afzetgebied. Het afzetgebied. is niet dat we dat we, hoe zeg je dat, miljoenen cd's verkopen. Maar het gekke is bijvoorbeeld in, in Korea... verkopen we wel, hebben we geloof ik één week... bijna evenveel als Adele verkocht in die periode. Toen dacht ik, hm. Nou, dan is het echt... Dan maar, is het, uh, dat is wel goed nieuws. Van grote ja. betekenis. Ja, ja zeker. Um, en ook voor je optredens niet te vergeten. Hmm. Nou, ik denk sowieso dat de show die we nu hebben... Is, is beter dan ooit. Het is... Uh, Kijk, we zijn ook wel goed hoor in jazz. Dat kunnen we ook wel. Vooral mijn band is daar heel goed in jazz. Solo's en heel virtuoos en dat soort dingen. Ik hou er zelf ook nog steeds heel erg van. Dus meteen dat te zeggen. Ik zeg, misschien wil ik de volgende plaat wel echt de jazzplaat maken. Zo ben ik dan ook wel weer. Blad yeah. aan de boom. Yeah. Maar ik denk eigenlijk dat, dat uh, Azië wel zal volgen. Ik ben heel benieuwd. Er zijn heel veel fans die daar echt fan zijn geworden om de jazzlink. Dus ze zijn fan van, uh, van allemaal jazzbands en daardoor van. Van ons. jou, ja. Maar nee, maar je eerste vraag was eigenlijk: heb je daar aan gedacht? Nee, wat dat betreft ben ik gewoon nee, nou ja, heel goed. onaangepast. Ik, ja. ik maak gewoon muziek. En, uh, ja. en hoe het jou uitkomt? Weet je wel. Ja, ik ja. denk dat dat de enige manier is, denk als je gaat. Maar je, ben, je, ben, je nou. bent niet een kleine jongen. Ik bedoel, je, je, hebt, je hebt jarenlang DECA achter je gehad, dat is een platenmaatschappij, hmm. dat is een hele grote platenmaatschappij. Ja. Daar ben je inmiddels uh, bij weg. Uh, zijn zij zijn met jou gebroken, jij? Ja. ja, wij zijn dus gewoon... Uh, Uit elkaar? Ja, ze zetten zeg maar tien visjes in een vijver. En negen die sterven af en eentje overleeft het. En wij hebben het niet gered. <lacht> dus Bij Dekka uh, niet gered? Nee, precies. Hebben ze nee. dat zo tegen jou gezegd, zoals je het nu formuleert? Nou, nee, het was eigenlijk... De grote baas en Dekker heeft mij een brief gestuurd... dat hij heel graag naar mijn muziek luistert. It's very frequently playing on my iPod. Maar... Uh, <lacht> Maar nee, eigenlijk. Um, But I'm sorry, I have to dump yeah. you. Ja, yeah, zoiets. So we're, we're sorry, we haven't been able to break you. Dus wat zij willen is een schaalvergroting. Natuurlijk verkoop je wel duizend cd'tjes hier en daar. Maar daar zit voor hun geen geld in, natuurlijk. Wat dus waren de... de plannen met jou van Decca? Wat wilden ja. ze? We hebben gesproken met. met uh, ik moet even zijn naam opzoeken, want hmm. het is wel netjes om daar gewoon echt een echte naam bij te zeggen. Jeroen Blokker, als oh, oh, ja, manager. Ja, mijn manager. Ja. En uh, hij vertelde ons over dat DECA-contract dat ze eigenlijk een Jamie Cullum van je wilde maken. Ik denk het ja. En toen kwam ik precies met hun met hun budget in die periode, met Lohengrin, wat best een zware. En helemaal niet Jamie Coleman. Als maar een songwriter-plaat nee. was, maar helemaal niets. Doo, helemaal niet dat. Nee, kijk, hij kan het wel, hè? <laughs> Mensen van Decca. eat your heart out. Maar ik ben denk ik nooit zo geweest. En het was ook met die eerste plaat zo. We hebben succes gekregen, Benny en ik, omdat we gewoon dachten: dit vinden wij leuk. Ja. Dus zo geloof ik erin. En dat is. Zo geloof nee. jij erin, maar de muziekindustrie... en zeker op dit moment, totaal en die staat onder druk... die ziet er overzelf. totaal anders uit. Ja. Ze hebben echt een plan met je en ze schrijven dat plan uit. Klopt. Daar hoort wel een moodboard bij. Ja, ja. Bij dat moodboard staat depressie... <laughs> De, depressie, Wouter Hamel, dat, uh, ja. 2010. Waar kunnen we dat wegzetten? Gewoon oh, depressief publiek, ja. nou moet het zoeken tussen de... Engeland, zou ik zeggen. Nee, maar, klopt, het is, een heel, het is echt een ja, bedrijfswereld. Hoe, ja, en, en, en, en hoe moet je je daarin bewegen? Want je wil ook succes, ja. internationaal. Ja, voor mij zou ik wil het niet als advies voor iemand die zit te luisteren en het probeert... want misschien lukt het anderen wel door precies allemaal marketeers te volgen en zo. Maar ik heb altijd zo'n dikke middelvinger naar die mensen gehad. En dat komt eigenlijk omdat onze eerste plaat uitkwam... Uh, Wanneer bij, was dat? Bij Docs Records in 2007. Ja. En ik had in de jaren daarvoor best wel wat van mijn zakcentjes. <laughs> mijn zuur verdiende, ik had allemaal bijbaantjes en dat soort dingen... Naar het postkantoor gebracht om allemaal demo's over de wereld te sturen en allerlei labels. en kreeg van iedereen dezelfde brief terug, nee, nee, nee, niet zo geïnteresseerd. Ja. En docs uiteindelijk wel. Nou, toen we dat succes hadden, werd ik wel gebeld door een paar platenmaatschappijen. Teamen daarvoor hadden afgewezen. afgewezen. We hadden ja. inmiddels succes, dus hadden ze iets van oh, die staat op de nummer 10 in de albumtop 100. Nou, dan moeten we toch maar eens gaan checken mee gaan praten. En die gesprekken gingen er dan zo. Die zeiden, nou Wouter, hartstikke mooie plaat. En ik was ook zo blij dat ik eindelijk liedjes was leren, leren schrijven... en al dit, dat soort dingen. Onverwacht succes. Ja, we zitten een beetje te denken richting Big Band. Mooie koffers, bekende liedjes moeten er... En toen dacht ik, hè? Ik, ik zit hier omdat ik nu succes heb... met mijn eigen materiaal, die ik eigenwijs heb gemaakt. En willen jullie me alsnog... Dus ik denk dat ik gewoon altijd een beetje een anti iemand ben geweest in uh, adviezen volgen van platenmaatschappijen. Ja, ja. dus dat boot het heel moeilijk. Dekka heeft een verzamel CD uitgebracht. Maar ja. uiteindelijk zijn ze ook niet met Lohan in zee gegaan. Ja, ze hebben wel een beetje uitgebracht. Misschien liggen er tien kopies ergens. In, uh, ik weet niet. On die Isle of Man, weet je wel. Er ja. oh, okay. Dat is, uh, het is uh, echt heel boeiend. Het is niet hard uh, gemarket, zeker niet. Nee. nee. Maar is dat dan. Kijk, we zitten daar nu een beetje luchthartig over mm -hmm. te, te wippen. Maar is dat niet een heel zuur, zuur verhaal eigenlijk? Dat je je zo moet verhouden met een platenwereld die toch jouw belangen ook moet behartigen? Ja, maar en ze jou hebben het volgens mij van tevoren al losgelaten. Ik had het gevoel dat voordat ik die cd ging opnemen, dat ze iets hadden van... Nou, volgens mij is die trend wel voorbij. Ja, deze de jazzding. Uh, ja, dat jazzding. Ja, Noord Jones en al die dingen. Die, die mensen zijn natuurlijk nog steeds wereldsterren... maar, maar ook niet meer zoals toen. Nee, maar jij vindt dat toch helemaal niet leuk om een jazzding te zijn? Nee, nee, zeker niet. Dus ik denk dat, dat die, die, die trend was al een beetje voorbij. Dus ik, ik heb het gevoel dat voordat ik die plaat ging opnemen... dat ze het eigenlijk al hadden opgegeven... En uh, toen heb ik ook heel weinig feedback, want daar staan plaatsmaatschappijen uh, bekend omdat ze iedere keer in de studio inkomen. Oh, we're not quite sure. Dat is een beetje <laughs> zo moeilijk gaan doen. Dat deden ze bij mij helemaal ik niet. Ik spreek te... allemaal Engels. Ja, ja, ja, ja. begrijp ik. Ja. En, uh, en ja, bij mij hadden ze gewoon zoiets van: nou, ga je gang maar. En kijk, dan mag ik het ook wel eerlijk zeggen... als artiest is het natuurlijk wel geweldig dat je gewoon een bak geld krijgt... van een plaatmaatschappij om een CD te nemen. We ja, deca. Je hebt, je hebt bakken geld gehad voor twee cd's, toch? Voor eentje zelfs. Voor één cd. Ja. Ja. Dus toen de heb bedofte was twee cd's. De toen was twee cd's. voor Low and Green nog even reclame maken... de strijkers van het Koninklijk Concertgebouw Orkest kunnen inhoren. Nou, dat, dus ik heb natuurlijk gewoon dromen kunnen verwezenlijken... door, door die bak met geld. Betekent natuurlijk ook wel dat het geld was op en die plaat wordt niet verkocht dus dat blijft dat je gaat er ook nooit iets aan verdienen. Nee, maar en ik maar heb welke wel mijn prijs, kunnen prijs. Ja, oké, okay, dat is belangrijk, ja. maar welke prijs betaal je nou nog meer hiervoor voor dit gekke avontuur eigenlijk? En die middelvinger waar je het net over had? Nou, nee, dat niet zoveel denk ik. Nee. Nee, ja. Heeft het je niks gekost? Wil Je praten heel vrouwelijk over. Nee, het was verschrikkelijk niet, om je, je te krijgen. Je moet gevloekt hebben in huis. Tuurlijk, ja. Oh, het was wel verschrikkelijk. Maar het bekroopt me al heel lang, dat gevoel. Dat ik dacht van, dit gaat, dit gaat niet meer. Weet je, Ik was heel weinig contact met ze te krijgen en dat soort dingen. En ik had natuurlijk al deze dingen al gelezen in allerlei boeken. En ik ken alle verhalen al wel. van alle artiesten die op slot zaten en had het gevoel dat ze een prachtige plaat hadden gemaakt die niet werd gepromoot en alles gebeurde bij ons precies zoals eigenlijk ik had gedacht en toen pas maanden later kwam die brief dat had ik ook ziet van ja wel figures. boos maar ja. uh, niet lang bij stilstaan. Nee, nee nee ik ben gewoon heel blij dat ik bij Doxy in Amsterdam uh, zit en daar zit ik al vanaf het begin bij dus ja. uh, en daar blijf je ook lekker bij ja, ja. je gaat zingen yes er is een nummer uh, op, de, op de aanstaande cd. Uh, dat, is heel, dat is heel mooi. Want daar heb je een, ook een waanzinnig leuk koortje. Van één dame. Ja, Met, het is een duet eigenlijk. Ja. ja, Traveling Alone heet het nummer. Nou, die dame die hebben we niet bij de hand. Nee, ze woont helemaal in Kopenhagen. Hoe, hoe ben je aan haar gekomen? Is zij een, een bekende zangeres? Of, uh... Nee, niet, misschien een beetje zoals Wouter Hamel in Nederland. Ik weet het niet precies. Maar ze heeft een bandje. Het heet Penny Police. En ze is een beetje een alternative singer-songwriter. Ik zat gewoon thuis een keer op internet en ik zag zo'n muziekblog en ik dacht goh dat is een mooie stem even kijken op Facebook berichtje sturen en de volgende dag zei ze Kijk, zo yes de wereld I'd uit, love to cooperate. Okay. en toen uh, ja het heeft dus ze zelf uh, bij haar thuis in de slaapkamer opgenomen Terwijl ze heel verkouden was, maar dat geeft het juist nog wel iets heel moois. Dus even haar hele, haar hele aandeel. We hebben elkaar nog nooit gezien. Haar hele aandeel is gewoon gestuurd via, ja. via, via WeTransfer. WeTransfer gewoon, ja, de en nieuwe En dat is er tuin. gewoon zo ingemixt. Ja, en dat werkt wonderwel. En het mooie was ook wel dat ze zei... Meteen zei ze van, yes, I feel the song. Want ik had haar een ja. demootje gestuurd van... nou Zoals je het straks gaat horen, gewoon ik in mijn eentje achter de piano. En zij stuurt dan een fractuur. Uh, oh, dat weet ik niet, volgens mij niet eens. Want we hebben haar uitgenodigd om. Uh, we gaan in mei in Paradiso en Tivoli optreden. En dan komt zij ons voorprogramma doen. Dat vond ze zo leuk dat ze iets had van nou, ah, factuur. Leuk om mee te werken. Wat leuk, maar wat grappig <laughs> dat dat zo gaat. Ja, gewoon via internet. Ja, dat kan dus. Ja, dat kan. Nou, ja. We, die koortjes hebben we er vandaag niet bij. We nee, konden haar kon niet live aan de lijn krijgen. Dus nu doe je het alleen. Maar ook heel erg mooi, ik heb het namelijk al gehoord: Traveling Alone. Wouter Hamel. Blijf aan de Vleugel. Well, you go. The world we wished we could live in I know a place where you can go I think by now you know You'll be traveling alone Wouter Hamel. Ik vind het erg mooi. Ik vind ook dat vrouwen van middelbare leeftijd... Er wordt ook geklapt achter het glas. Glas, leuk. Vrouwen van middelbare leeftijd mogen best verliefd worden op een homo. Ik vind dat niet raar. Ik vind het echt niet raar. Ik vind dat daar een taboe op rust. Nee, het was echt... Heel mooi. Dat en het grappige was. is... Een beetje stroef. Normaal doet Thierry Castell mijn pianist dit. Maar... Nou, ik vind, ik vind het ging heel goed. En het ging ook veel beter dan in de, in de uh, soundcheck. Mm. Waarschijnlijk gewoon omdat het dan toch onspot is. Omdat je dan toch voelt van... Ja, maar nou moet ik het uh, even echt ja, helemaal dan, doen. Dan focus je even op het andere. namelijk Die, die verschrikkelijke... Uh, ja trieste tekst. Ja, want het, want het is... Ik, ik, ik heb er ook mm. even op zitten letten. Het is, het is een ernstig verhaal. Het gaat, mm. het gaat over eenzaamheid, om het even heel groot te zeggen. Maar hoe, hoe is dit nummer geboren? Ja, het geboren? is eigenlijk mijn uh, eerste intervention song. Dus je hebt in het Amerikaanse... Ja, interventie zeg je dat in het Nederlands ook? Als iemand ja, ik een, weet niet wat je bedoelt. Als iemand een heel groot probleem heeft met drank, drugs... of het gaat gewoon eigenlijk helemaal niet goed met iemand. Dus eigenlijk is de boodschap van het liedje... We bedoelen het goed... En misschien is het maar beter dat je eventjes ergens tot rust gaat komen. Dus het is eigenlijk een boodschap naar iemand toe... die wij mm -hmm. samen op de cd zingen. En, um, maar het is wel een reis die die, die persoon alleen moet maken. Kan je om, dat, ik, om, om in het reinen te komen ja, met zichzelf. Ja, Ik kan je dat vertellen, maar ik kan niet met je mee naartoe. Ja. Dat moet je wel alleen doen. Ja. Hoe is dat nummer geboren? Naar aanleiding van wat of wie? Of ja, dat vind ik dus heel vreemd. Ik, ik, het is niet zo bij, dit liedje, eigenlijk bij veel van deze liedjes niet. Ik heb eigenlijk niks met een storyboard geschreven. Het is gewoon puur gevoel en dat ja. komt dan. En pas achteraf uh, bedenk je na over, over wie het eigenlijk gaat. Dus dat besef kwam pas later. En ik heb het samengeschreven met Remco Kuhne. Dat is de pianist van Alain Clark. Ik had hem nog nooit ontmoet. En uh, we zijn gaan zitten. En dit kwam er echt binnen, ik weet niet, een uurtje of wat... hadden we een liedje geschreven samen. En voelde ook allebei van, ja, hier, er is iets met dit liedje. Het raakt meteen. Het raakt meteen. En ook omdat het echt... Ergens over gaat of over ja. iemand gaat. Die iemand, die hou je natuurlijk nu uit de wind. Dat snap ik ja, zelf ja, ja, ook wel. Ja, ik wil er maar even heen. Ja, ja, ja. En alsof ik dat dan weer niet door had. <lacht> Hallo. Je hebt wel met een vrouw van middelbare ja. leeftijd te maken. Die hebben hele goede oren. Maar er is ook het taboe op homo's die verliefd worden op vrouwen van middelbare leeftijd. Oh ja, is dat zo? Mm, ja. Oh, jongens, Kunnen we gewoon stoppen met deze uitzending? Ik heb even iets anders te doen. Nee, nee, ik hou op. Het is flauw. Ja. Um, nee, maar um, wat ik me eigenlijk afvroeg. Want je weet dan op dat moment, ik heb iets te pakken, ik kan een verhaal ja. vertellen en daar gaat het eigenlijk om bij het schrijven van een song. Hè? Dat je verder komt dan, uh, ja, dan een riedeltje, om maar even heel plat te zetten. Ja, vragen. ja, zeker. Dus die tekst die had ik al wel, wat er dan vaak gebeurt als ik met, een, met iemand anders ga samenwerken, dat noemen wij dan co-writes. Dus, uh, co je praat veel dan. in Engelse termen. Ja, ja, liever ja. niet eigenlijk. Sorry ja. daarvoor. Sorry luisteraar. Nu? Nee, dat is dat omdat je heel zijn. veel in Engeland bent... of omdat je eigenlijk Adam Curry aan het nadoen bent? Nee, ja, ik weet, ik weet het niet hoe het komt. Ik vind eigenlijk dat ik veel te weinig Engels spreek, om eerlijk te zijn. Want mm -hmm. als je beseft, we hebben melodie, we hebben harmonie, we hebben ritme... maar voor, voor zangers is natuurlijk de taal zo'n enorm vehikel... En, uh, het en een Nederlandse taal is voor jou een te, een te groot vehicle? Nee, ik ben er gewoon niet zo goed in. Nee. Laat ik het zo zeg. Je hebt mensen met talent. En ik wil alleen maar zeggen dat het gewoon een hele grote interesse van mij is: Engels. is het ja. liefst zou ik de hele dag Engels praten. Ah, ja? Ja. Maar uh, als je dan zo'n liedje aan het maken bent, dan, ja, dan ga ik gewoon naar allerlei teksten die ik eerder heb geschreven. Dus die kunnen van drie jaar geleden zijn, kunnen van vorige week. Gewoon allemaal uh, no notes, zou ik zeggen: notities. Ja. Ja. En dan komt deze voorbij en hij zit een beetje zo'n akkoord te spelen. En ineens, well you got it. dan komt het ineens. En, ja, dan, ja, ja. en dan valt het op zijn plek. Ja, Veel ja. met metrum te maken ook wel. Dus die tekst moet eigenlijk wel een goed metrum hebben voordat je het gaat zingen. En dan, dan, dan valt de melodie vanzelf op zijn plek. Heel makkelijk ja. vaak, ja. als ja. je een goede tekst hebt, dat wel. Ja. Waarom heb je de cd Pompadour genoemd? Het doet een hele romantische verwijzing, ja. denk ik. Of niet? Ja, madame de Pompadour natuurlijk. Het heeft wel iets sexy. En iets stiekems. En, ja. uh, um, het was weer een liedje. En daar ben ik zo blij dat ik met Benny Sings werk. Want ik had allerlei demo's in mijn laptop. En die liet ik aan heel veel mensen horen en die zeiden allemaal nee, niks. Nee. Volgende heb je iets anders. En dat zie ik altijd heftig als artiest. Because we're sensitive about our shit. Weet je wel, ja. als ja. mensen dat zeggen, het, het gaat over jezelf. Ja. Maar goed, ik neem ook snel dingen van mensen aan. Ik ben wat dat wel een weer Engels, sorry, teamplayer, dat ik, dat ik als, als iedereen dat zegt... maar toch zei hij van, nou, laat eens allemaal, wat heb je allemaal? Ik zei, ja, maar deze, dat vindt echt niemand wat. Dus dat zei hij waarschijnlijk ook niet. Hij zei, ja, deze gaan we aan werken. En het was zo'n mooi moment, uh, want in één dag hadden we het liedje opgenomen... maar ook echt met definitieve vocals. Normaal duw je daar nog een paar weken over, duw je nog een keer over. Maar de sfeer was er direct en het kwam dat kwam omdat het een hele synthetische track is geworden... met heel veel synthesizers en keyboards en... Uh, Heel afstandelijk en keel klinkt hij eigenlijk. Maar het gaat over een hele warme herinnering um, aan een uh, verboden liefde. Dus dat je samen met iemand bent geweest. Maar dat is zo'n groot geheim. En als de wereld zou weten dat die iemand met jou was... dan zou die, die persoon zijn of haar wereld helemaal instorten. Dus het is zo'n geheime liefde... dat je niet eens de naam van die persoon mag uitspreken... maar een bijnaam ervoor moet... Bedenken. En dat dan was... kom je bij Pompadour, ja. Net. Omdat dat zo'n haarstijl is, die die persoon heeft, namelijk zo'n zo mooie. Ja, radio, hè? Hoe ga je ja, dat ja, ja. Gaat het uitleggen? Uh, kuif, zo n, zo n, ja, ga maar Zo'n kuif, zo'n omhoogstaande... Oh, Justin Bieber bijvoorbeeld heeft zelfs een pompadour. Nou, dat weten maar het nesten. gaat niet over Justin Bieber. Je nou, gaat nu... ik en Justin? <laughs> nee, nee, nee, nee. Nou, ik zou, nee, is... ik zou daar dan nu mee stoppen. Want ja, die, kan, dat, dat, die song van net, die kan je dan gewoon voor Justin Bieber gaan zingen. Want die moet, geloof ik, ook even de rehab in. Ja, ik geloof uh... het ook. Intervention. Nou, nee, ja. dus uh, zo is het begonnen. En uh, ik zing dan heel stiekem... Is it any wonder no one can discover Pompadour? En dat is dan het hele ding. Dus je ja. zingt de hele tijd over ja, iemand die nooit ontdekt mag worden. Ja. Het grappige is wel als je gewoon naar jouw oeuvre kijkt... want dat zeg je dan wel een ziek woord... <lacht> dan zie je eigenlijk dat uh, romantiek is, is, is, is een onderwerp voor jou. Ik bedoel, het maakt mm. geen bal uit of we nou, de, de sticker jazz of pop... of wat dan ook erop plakken... Er zit altijd wel een, een ja. soort romantische connotatie in. Is dat omdat jij zelf zo'n jongen bent? Of is dat omdat je op zoek altijd bent naar muziek, melodie... die eigenlijk recht het hart binnenkomt? te voelen? Ja, hoe, hoe, hoe en het, is, is, het is weer niet bewust. Waarschijnlijk is de liefde iets wat me veel heeft dwarsgezeten. Of, uh, of inspireert. Maar eigenlijk zijn het bijna nooit positief, bedenk ik me nu positief verliefdesliedjes. Het gaat eigenlijk maar, altijd om een onvervuld verlangen. En hoort dat bij jou? Onvervuld niet per se bij mij. Dus wat dat betreft ben ik wel een beetje een fantast. Want ik heb al heel lang in mijn hele leven eigenlijk lange relaties. Natuurlijk komt lange er ook verkeringen. Al, precies, komt er ook wel uh, heartbreak bij kijken als het voorbij gaat. Maar dat is weer een ander soort liedje. Maar dat onvervuld verlangen is eigenlijk heel raar. Als ik al twintig jaar op iemand stiekem verliefd ben. Maar goed, dat pampendoor kan wel uit een soort geheim Maar het is gewoon maar, een ja. taal die jou of een, een, een toon die jou eigenlijk uh, ja. dichtbij ligt. Zeker. En we hadden het net over Peggy Lee en Julie London. En nou, dat nou, gaat daar ook over. Altijd over. En dat heeft me natuurlijk enorm geïnspireerd. Dus vooral textueel ben ik denk ik heel erg door de jazz uh, geïnspireerd. Ja. Ja. Je <laughs> hebt uh, op deze cd ook een uh, duet staan met een man van 82. Ja. En dat is een man uh, van wie je les hebt gehad. Mm. Op conservatorium. Ja, uh, de eerste keer conservatorium in Utrecht en daarna vaak ook privéles en uh, we hebben ook veel ja gehengd, wou ik zeggen. <laughs> ja, als... Met hem rond <laughs> Ja, ja. Mark en, Murphy heet hij. Uh, ja, Mark Murphy, een legendarische jazzvocalist, four-time winner of de Downbeat uh, Downbeat Jazz Poll, dus uh, binnen de jazzwereld ja, gevierde man. Ella Fitzgerald noemde hem ooit haar favoriete jazzvocalist. Voor de mensen die haar niet kennen. Zij is de beroemdste. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dus, denk je, dat lukt wel met een kunststofluisteraar. <laughs> denk dus uh, hij is misschien meer een musicians musician. noem je dat. Dus ja. alle muzikanten kennen hem wel. Maar ja. mensen thuis zullen niet denken van oh die. Maar hij heeft me enorm be beïnvloed. Ik heb veel van hem geleerd. En ik dacht ik ga hem eens opzoeken in het bejaardentehuis. Ja. En dat heb je <laughs> gedaan. Ik heb daar een documentaire over gezien. En dan zien we toch een vrij getormenteerde man. Mm. Aan wie het leven behoorlijk heeft lopen trekken. En zeer ja. zichtbaar. Uh, ook... Ziek of ziekig. Uh, ja, nou ja toen... in die film viel die nog wel mee trouwens. En ja, want vond... hij was net met zijn Alzheimer-medicatie gestopt. En dat, dat bleek dat dat helemaal niet goed voor hem was. Dus ik, ik trof hem precies in een goede periode. En toen ik terug naar huis ging, zag ik ineens op internet allemaal berichten dat hij weer overal aan het optreden was. En uh, daarna heeft Mark nog een hele goede tijd gehad. Zo 80, 81. Hij is er nog steeds toch? Ja, en het afgelopen jaar gaat het weer wat minder. Zit hij in het bejaardentehuis. Ik probeer hem nu te bereiken van ik heb eindelijk jouw spoken word van mijn cd gebruikt... maar ik krijg hem nog niet te pakken. Ja, want, want hoe moet ik me dat duet voorstellen? Is dat ook weer ingestuurd via WeTransfer en... Uh... Nee, nee, ik heb dus uh, die documentaire die je hebt gezien... heb ik ook een liedje met hem opgenomen. Dat was eigenlijk een van de doelen. Dat wilde ik altijd als doen. Het liedje Come and Get Me. Wat ik ook vaak deed met mijn band... in het begin van, uh, van onze tourleven... En het leefde me zo leuk om dat een keer met hem yeah. te doen... en hem te interviewen, al dat soort dingen. Of en toen op het einde van de sessie... en dat gaat in Amerika echt op de minuut van... Uh, you got three minutes, kid. What do you want to do? Ik zou, nou... <laughs> ik heb hier nog wel een, uh, een tekst die ik heb geschreven. Never trust a man who comes to your door... in the middle of the night, in the faint gaslight. Nou, zo'n acht zinnetjes. En die heeft hij toen voorgelezen, maar op de manier die alleen Mark kan. Namelijk als the voice of God. En uh, nu heb ik het eindelijk kunnen gebruiken. Dus ik heb er drie jaar lang mee rondgelopen... En uh, nu staat het eindelijk op plaat. Ja, nou, we kunnen het niet laten horen. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje pijnlijk. Maar dat ja. heeft geloof ik te maken met contractuele verplichtingen naar andere radioprogramma's. Want zo ja. gaat het ook. Hè? Ja. Wordt boven jouw hoofd wordt er over jou onderhandeld. Dat is niet mals. Nee. Dit mogen we wel draaien en dit niet. Maar wij hebben natuurlijk ratten als wij zijn. Hebben we gewoon een stukje van de DVD geplukt. Dus we luisteren toch even mm. naar Mark Murphy. In duet met jou natuurlijk Wouter. <laughs> Oh, all Come and get me baby Come and get me mm. Hey man mm. Don't you leave me Like Come and get me My man oh, Come and get me My sweet dude Hey Falling down Down, down, down is niet alleen een teamplayer, deze Wouter Hamel. Maar hij heeft ook iets chameleontisch. Alsof je meer op die man gaat lijken ja. uh, dan, dan, dan je normaal klinkt. Ah, dat, dat, uh, rauwe, ja. dat dat je een beetje meegaat in het, in, in het rauwe geluid van hem. Ja, dat soort dingen inderdaad. Ja, heb ik heb natuurlijk wel een beetje van hem geleerd. Dus het is, het is niet per se een trucje, maar het liedje het vraagt er ook om. Ja. Come and ja. get me, ja. heel ja. jazzy zo. Wat heb je dan specifiek van hem geleerd eigenlijk? Um, heel veel over enontiation, dus uh, de uitspraak van medeklinkers vooral. Dat, dat zou je niet verwachten, maar dat moeten we ook ja. doen, medeklinker. Mede dat je die eigenlijk heel ritmisch kan gebruiken. Heel veel technische dingen over hoe je noten moet pakken. Um, over swing, daar is hij heel precies op. Dus hij heeft een trucje dat je dan met je voet... bij de drummer op het basdrumpedaal moet gaan staan... om te voelen precies waar die één zit. Want hij is fenomenale timing. Maar het gekke is, hij heeft me de meest praktische schop onder mijn kont gegeven. Namelijk, ja, klinkt mooi, dat liedje klinkt ook mooi, goed... Heb je het wel eens achter elkaar gezet? Heb je wel eens een setlist gemaakt? Heb je wel eens bedacht wat je gaat zeggen tussen de nummers? Wat je aandoet? wat je ah! Dus een hele praktische showbiz. Ja. Ja, dat wat je op de popacademie in Tilburg altijd leerde. Dat leerde je ja. gewoon één ja. op één van hem. Ja, eigenlijk wel. Is hij jou ook geleerd? Want ik zat net naar je te kijken terwijl je aan de vleugel zat. Je zat met één been onder je, oh, nee, onder hoor, nee, je billen. Nee. En één been op de, op de pedalen. En toen moest ik meteen denken aan mezelf. Als ik een automaat rijd. Dat ik ah, altijd ja. het ene been gewoon wegstop. Ja, omdat precies. je die nooit mag gebruiken. Dat het. linkerbeen. Je moet je nee, aan rechts doen. Dat is, denk ik, heel slecht voor je pianotechniek. Dus ik zou het niemand aanraden. Maar waarom doe je dat zo? Waarom zit je op je ene ja, been? Dat was vandaag. Uh, Matthijs en ik. Hey, Technicus. Uh, hoort uh, het wel, hoor. Uh, die hadden we de microfoon hier gezet, maar die stond een beetje aan de hoge kant. Dus ik ben gewoon een klein opdonnetje. Oh, dus je hebt Je hebt jezelf hoog. Ik je geef niks meer dan dat. Heel heel kort. Want je ja. moet naar je tegel toe. Uh, maar één ding. Wij hadden bedacht dat jij volgend jaar naar het Songfestival kunt. Oh. Wat vind jij daarvan? Want Oei. dit jaar hebben we dus al Waylon en Ilse ja, de Lange. Ben Vorig voor dat jaar dat. hadden we Anouk. Uh, het is Salon VI geworden, het Songfestival. Mm. En we vroegen ons af of je daar interesse in hebt. Want dan kunnen we voor je gaan lobbyen. Mm. Maar Kijk, ik ben natuurlijk zo eigenwijs. Dus het gaat me allemaal om het liedje natuurlijk. Ik bedoel Als je je eigen liedje mag doen. Ja. Ja, ik moet ook eerlijk zijn, hoor, ik ben helemaal niet zo, zo dol op het Eurovisie festival. Hoe kan dat nou? Dus mijn eerste reactie <laughs> is antipathie. Het gekke is ook, in Vlaanderen heb ik zelfs vrienden die eraan meewerken. En dat zit ik ook altijd zo Ik hoor zo het over. al. Dit wordt hem niet. En, en dan, dan ben ik veel eerlijk erover. In, en dan zeggen ze, ah ja, ja maar ik ben wel... Uh... Nee, dit wordt hem niet. We nee, gaan dit, we ik beledig heel zenden. veel mensen, denk ik. Het wordt nu toch Gordon, denk ik. Ah. Ja, ik, ik denk dat het gewoon niet anders is. Ga maar in je tegel werken. <laughs> dit wordt hem niet. <laughs> Hij gaat op tournee. Wouter Hamel en zijn band en hij. Heeft en we sluiten er niks uit. Hoor. Misschien sta ik er volgend jaar ja. in een uh, roze glitter. Zo is, ja, vooral dat <laughs> roze glitterpakje. Maar daar zeggen we dan niks van, natuurlijk. Zometeen om 8 uh, uur één op straat met Marianne van der Akker. Die praat over huisuitzettingen van ouders met minderjarige kinderen. Wat ga je op je tegel zetten? 8 seconden, heel snel. Ja, ik weet het niet. Oh, um, kijk maar op de site. Ik kan niks bedenken. Had je er nog niet over nagedacht? Nee, sorry. Dank meneer Hamel. Dit was aflevering 2780. Morgen ontvangen wij producent Erwin van Lambaert. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Een ontmoeting in een tuin in Parijs. Ja, ze is dakloos. Twee vreemden. Ze praten, ze zwijgen en er ontstaat een eigenaardige vriendschap. De vrouw wringt haar kleren uit en staat op. Ze wandelt in de richting van de scène. Senza parole. Het is een Italiaans liedje waar ze het over heeft. Zondagavond om negen uur in Holland Dog Radio, de documentaire Senza Paroli. Het is een liefdesliedje. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.